8 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In verschillende asielzoekerscentra wordt gewaarschuwd... voor het plukken en eten van paddenstoelen. Deze week zijn zeker zeven asielzoekers in het ziekenhuis opgenomen... nadat ze giftige paddenstoelen hadden gegeten. Het is nog onduidelijk welke paddenstoelen de asielzoekers hebben gegeten... en ook is niet bekend hoe ze er nu aan toe zijn.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 De huisarts heeft zelfmoord gepleegd nadat hij was geschorst. Het parlement van Groenland heeft een verbod op de winning van uranium opgeheven. Groenland wil zeldzame aardmetalen kunnen delven. Die worden gebruikt bij de productie van onder meer smartphones. Die stoffen zijn in de grond vaak vermengd met uranium... en konden door het verbod niet worden gewonnen. Milieubeschermers vinden het een slecht idee. Europarlementariër Judith Merkies mag van het partijbestuur van de PvdA... geen kandidaatlijsttrekker zijn voor de Europese verkiezingen, mei 2014. Het partijbestuur vindt haar ongeschikt... en wil alleen met nieuwe kandidaten aan de verkiezingen meedoen. De PvdA neemt het haar kwalijk dat ze een onterecht ontvangen vergoeding... pas na jaren heeft teruggestoord. Ook zou Merkies niet goed kunnen samenwerken. Merkies verloor een beroepsprocedure tegen het besluit. Het weer... Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten een tijdje regen. Morgen geregeld zon en een enkele bui. Het is dan 16 tot 19 graden. Zondag vallen er veel buien, soms stevig, mogelijk met onweer en zware windstoten. En dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn ongelukken gebeurd in het noorden van het land. Op de A28 Zolle richting Hogeveen staat voor knooppunt Langhorst. Twee kilometer vierde twee rijstroken zijn daar dicht. De A28 van Groningen naar Assen is helemaal dicht tussen Vries en Assen-Noord. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. De weg gaat waarschijnlijk pas over een uur weer open. Verkeer vanuit Groningen naar Zwolle kan omrijden via Emmeloord over de A7, A6 en de N50. Dit is Radio 1. Twee dingen.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 Wim Kuiken, sinds een aantal jaren Delta-commissaris. Dat is een nieuwe functie die in het leven is geroepen... om Nederland te beveiligen tegen water. Goedenavond. Goedenavond. En daarvoor was u jarenlang de allerhoogste ambtenaar in Nederland... en zat u zo'n beetje elke dag aan tafel met de premier, toen, kok, balkenende. Um, daar gaan we het zo over hebben, want daar willen we ook alles over horen. Um, maar we beginnen deze serie elke keer met de vraag... of onze gast een pessimist of een optimist is. Dan moet je natuurlijk antwoorden dat je een realist bent, maar ik ben redelijk optimistisch. Ja? ja. Als het gaat om water of überhaupt? Nou, überhaupt. Ik probeer echt wel de, de zonnige kant te zien. Uh, door overigens ook af en toe even te kijken uh, wat er mis kan gaan. Ja. En als het gaat om water, blijft u dan ook optimistisch? Ja, ik denk dat wij hier in Nederland althans uh, heel erg trots mogen zijn op wat we gedaan hebben in de afgelopen uh, halve eeuw. Na de enorme watersnoot in 1953 in Zeeland hebben we met de Delta-werk we wel 45 jaar over gedaan... maar toch zijn we wel heel veilig geworden. Uh, dus we hebben uh, he heel, hele goede dingen gedaan om ons land te beschermen. En daar ben ik wel positief over. Met name ook, en dan, dat komt een beetje bij, dichter bij mijn functie... Met het feit dat de regering besloten heeft om uh, je eigenlijk nog verder te gaan. Ja. En, uh, en om u je... aan te stellen. Nou ja, vooral te zorgen dat dit land goed voorbereid is... op alles wat er verandert in de natuur. Ja. Um, er wordt ook gevoetbald vanavond. Hoe optimistisch zijn ze daar bij de wedstrijd NEC tegen Heerenveen? Uh, en die houtkamp, hoe staat het ervoor? Nog 0-0. En voor de wedstrijd zijn ze allemaal po positief en optimistisch. Want uh, ze gaan er altijd vanuit dat ze zullen winnen. In dit geval NEC en Sportclub Heerenveen. Maar de realiteit is dat NEC op de 18e plaats staat. En Heerenveen op de 9e. En ook nog de topscorer van Nederland in de gelederen heeft. Met Alfred Vim Staat 0-0. Wedstrijd is 4 minuten onderweg. Nog geen kansen gezien. Het zit uh, lekker vol in uh, Nijmegen. Het is gezellig. En het uh, begin is wat dat betreft goed. Maar nu nog kansen en doelpunten. 0-0 na bijna vijf minuten spelen bij NEC Heerenveen. Dank je wel, Andy. En we wachten af hoe het daar verder gaat. Ja, na de meteorieten, uh, de virussen en de kernrampen... gaan we het nu dus hebben over de ellende die het water kan veroorzaken. Te veel water. Uh, mijn gast gisteren was professor uh, Wim Turkenburg. Daarmee besprak ik de gevaar van kernrampen. Uh, en hij zei toen aan het einde dat hij het gevaar van water eigenlijk groter vindt. Even luisteren. De bedreigingen van klimaatverandering en de gevolgen die dat heeft op lange termijn... vind ik een veel groter vraagstuk met veel ingrijpende gevolgen. Ook voor mijn eigen kleinkinderen ben ik bang. Zeespiegel, ja, zeespiegel zal tot het eind van de eeuw uh, zeg maar misschien met 80 centimeter kunnen stijgen. Maar dat gaat gewoon door... Ja, kan een zeespiegel mondiaal uh, over een paar eeuw... zeg maar best 2, twee, 2,5 meter hoger zijn. Ja, dat zei Wim Turkenburg gisteren. Ik, tegenover mij zit uh, Delta-commissaris Wim Kuiken. Hoe luistert u naar zo'n uitspraak? Ik heb het inderdaad gehoord en uh, ik begrijp het. Ik begrijp dat mensen zich, uh, wetende dat er in de natuur veel aan het veranderen is... Uh, zich uh, zorgen maken over uh, wat de effecten daarvan zijn... en hoe ze het eigenlijk kunnen voorkomen... Nou, dat, dat laatste is heel ingewikkeld. Um, want dat vraagt een mondiale aanpak uh, als het gaat uh, om de CO2-uitstoot. Uh, um, um, maar je kan er wel een paar dingen doen. En dat doen we in Nederland wel. Want het is, even om u te interromperen... Is het waar dat de 2,5 meter, zoals hij zegt, kan stijgen nou, over dat, een paar eeuw? Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik vind het heel ingewikkeld om uh, iedere uitspraak over... ...enorme zeespiegelstijgingen te beoordelen. Wij hebben in het werk wat ik doe... ...ik mag uh, het, een leiding geven aan het Delta-programma... ...zeg maar de Delta-werken van de toekomst... Uh, ...gaan wij uit van mogelijke toekomsten. Dus we houden met scenario's rekening, zo heet dat... ...mogelijke toekomsten... ...en die uh, wijzen wat betreft de zeespiegel... ...op een stijging deze eeuw van 35 tot 85 centimeter. Ja, en dan kan je... Ik kan je nog wel filosoferen wat er daarna allemaal nog gebeurt. Maar ik vind het al geweldig als wij tot 2050 en daarna tot 2100... onze plannen maken om te zorgen dat we dat aankunnen. En dat zijn dus mogelijke toekomsten waarbij we niet kiezen. Nee. We zeggen dus niet, nou, het zal het een of het ander wel worden. Eigenlijk zeggen we, we maken onze plannen zodanig... dat we op al die toekomsten een antwoord kunnen geven. En we blijven meten. Ja, want u zegt, wij hebben een aantal plannen. Uh, kunt u die concretiseren? Wat dan bijvoorbeeld? Nou, er wordt... Uh, voor de goede orde, er wordt ook vandaag de dag en morgen en overmorgen hard gewerkt aan ons land als het gaat om de fysieke veiligheid, om de waterveiligheid. Er wordt aan de rivier meer dan 30, 40 projecten langs de Maas, langs de Waal, langs de IJssel worden uitgevoerd om de rivier meer ruimte te geven en daarmee veiliger te worden, want dat verlaagt de waterstand. Er wordt aan de kust nog steeds hard gewerkt om afronding te maken van de zwakke schakels. Nou, er zijn... Bijvoorbeeld nu beginnen ze nog bij petten om de Hondsbosse Zeewering te versterken. We hebben net Scheveningen. Uh, de versterking van de Boulevard. In Scheveningen. Een prachtig plan uh, hebben we afgerond. Dus er wordt gewoon dag in, dag uit nog heel hard gewerkt, ook in Zeeland. Ook in, en aan de Wadden, uh, op de Waddeneilanden. Aan onze verdediging. Maar hoeveel extra water kunnen we en Hoeveel? Een stijging kunnen we dan aan met die plannen? N nou, als het om de zeespiegel gaat, weten we dat in de afgelopen eeuw het ongeveer 20 centimeter was. Nou, wij gaan ervan uit dat het mogelijk kan versnellen, dat het mogelijk hoger kan worden. En aan de kust zullen we ons dus voorbereiden op uh, uh, zeg maar de verdediging tegen een hogere zeespiegel. Mm -hmm. En dan weten we nog niet precies wat dat zal zijn. Maar we weten één ding wel, dat je met zand, met het uitbreiden van je domein, eigenlijk de aanval is de beste verdediging, met zand naar buiten storten... dat je nog heel lang een zeespiegelstijging aan kan. Het kost wel geld... Maar het is een prachtige, flexibele manier van je verdedigen. Namelijk, hoe, hoe dan? zand Gewoon, ja. zeg maar, je kan, uh, dat doen we nu ook. Rijkswaterstaat, ieder jaar wordt uh, x miljoen kuub zand... voor de Nederlandse kust neergelegd. Om ons te beschermen en de kustlijn, zoals het heet... op zijn plek te houden. Dat In zekere zin maken niet. we de, de duinen langer, breder. Ja, eigenlijk wel. Het strand, soms onder de zeespiegel en soms, uh, soms op het strand. Eigenlijk maak, mm -hmm. je, maak je jezelf je je robuuster. Ja. Waardoor je meer aan kan. En uh, wij, wat we dus weten, is dat als, het, uh, als we aan, aan de kust meten dat het sneller gaat stijgen, dan kan je dus meer zand ja. uh, neerleggen. En dan kan je nog heel lang mee. Maar hoe lang? Want uh, hoe lang, we, u zegt ja dat, ja, dat weten we niet mij precies. mij is wel eens verteld, maar goed, nu praat ik een beetje van horen zeggen, uh, dat uh, nou, met zandsuppleties nog wel drie, vier meter zeespiegelstijging aan kan. Dus... We, we kunnen nou, voorlopig even vooruit. Ja, aan de zee zeker. Aan de zeekant zeker. Maar dat is niet alles, hè. Het is natuurlijk ook de rivier. En met name de overgang tussen rivier en zee. Uh -huh. uh, daar is de kwetsbaarheid van een delta, van een land, dat een delta, is het grootste. Maar is het zo dat u ook met uh, nieuwe dingen komt, met noviteiten die wij nu nog niet weten? Uh, nou ja, we hebben. Er zullen er ongetwijfeld nog meer komen. Maar we hebben nu, uh, dat zie je in Scheveningen, ik noemde dat net, hebben we de Boulevard uh, hebben we geïntegreerd met de zeekering. Dus daar loop je over een prachtig ontworpen boulevard... die tegelijkertijd onze primaire zeekering is en heel sterk is. Uh, we hebben voor de kust bij uh, uh, Monster... hebben we een zogenaamde zandmotor neergelegd. Een hele grote bergzand. Die uh, uh, eigenlijk in de komende 10, 15 jaar, naar verwachting... want het is een pilot, dat meten we... Uh, met de stroming en met de wind heel langzaam naar de kust zal gaan. Tot Scheveningen, zeg maar. En dan krijg je, als dat lukt, heb je een manier bedacht... waarbij je op een natuurlijke wijze je land uh, versterkt. En niet ieder jaar met die baggerschepen langs hoeft te komen... maar één keer een hele grote hoeveelheid zand neerlegt. Ja. En dat komt dan langzaam naar de kust toe. Wat we ook aan het doen zijn, is met sensortechnologie in dijken. Dat doen we vooral aan de rivier, hoor. Uh, kijken wat een dijk doet op het moment dat het onder druk komt te staan, als er water op komt te staan. En als je dat weet, dan kan je veel sneller en beter ingrijpen... en veel beter ook je versterking uh, organiseren. Ja. Uh, is het zo dat bijvoorbeeld deze dingen die u nu noemt... Hè, is dit iets wat u in het veld met mensen die er net zoals u verstand van hebben bedenkt. Hoe gaat dat? U gaat op werkbezoek, stel ik mij dan voor. Ja, ook. Ja, nou ja, kijk, ik, ik heb een heel klein clubje mensen om me heen. Ik ben een soort choreografe ja. van regisseur uh, van... Van het water. Uh, ja, van waterschappen, ja. gemeenten, provincies, ministeries, Rijkswaterstaat en heel veel organisaties die belang hebben bij water. Boeren, Natuurbeweging, uh, Zuiderzeevereniging, uh, IJsselmeervereniging bedoel ik, uh, mm -hmm. Waddenvereniging. Dus er is heel veel te doen. En... Wat ontbreekt meestal, en in Nederland nu dus niet meer... is iemand die er een beetje overheen kijkt. Ja, die de regie heeft dus. Die de regie heeft. Ja, het klinkt simpel. Hè? Maar als je aan de Maas sleutelt, dan heeft het effect in Rotterdam. En als je aan de IJssel doet... heeft het effect op IJsselmeer-Waddenzee. Ja. Dus je moet, je moet er een beetje overheen kijken. En dat is wat we doen. Dus het is een nationaal programma. Ik regisseer al deze... Uh, mensen op doelen. En die doelen staan in de wet. Dit land veilig houden, ook in deze eeuw. En zorgen dat als het droger wordt, want dat is ook een mogelijkheid... dat het water zodanig verdeeld wordt, of het water zodanig vasthouden... dat onze economische functies kunnen doorfunctioneren. Ja. Want is het zo dat u inderdaad op een van die werkbezoeken... dan ook dingen hoort die, waarvan u dacht... oh ja, we hebben nooit gerealiseerd? Oh, altijd. Ik hoor ja? altijd nieuwe dingen. Wat want dan u, bijvoorbeeld? Nou ja, je ontmoet burgers bijvoorbeeld aan de Waal die plannen hebben ontwikkeld om um, een recreatiegebied te ontwikkelen... waardoor de waterstand van de Waal verlaagt. Um, maar je komt ook uh, een lelieteler in Drenthe... was ik vrij in het begin op bezoek... en uh, die heeft heel hoge kwaliteit water nodig. Zit in Drenthe, dus snel droog. En die zei tegen meneer, meneer Kuiken, kunt u mij nou zeggen... of ik hier dit kan blijven doen? Ik zeg, dat kan ik niet zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen, toezeggen... is dat de plannen die ik maak zullen voorspelbaar zijn... Dus ik, op enig moment, en dat zal waarschijnlijk volgend jaar zijn... kunnen wij zeggen, in dit gebied kunnen we onder die omstandigheden... dit aan water leveren. En u, bedrijf, of u, eh, organisatie, kunt u zich daarop aanpassen. Want deze mensen moeten allemaal 20, 25 jaar investeren. Of althans beslissingen nemen om te investeren. Ook voor hun kinderen. Dus ik vind dat zij van de overheid ook recht hebben... om te horen wat de toekomstverwachting op dat gebied is. Nou, Want... Zo kom je bepaalde... Specifieke dingen tijdens werkbezoeken. Ja, tegen. en levert dat ook wel eens uh, boze mensen op? Ja, ja? zeker. Ja, hoor. De, de zijn, uh, kijk, we, we zijn aan, aan de rivier aan het werken om die rivier meer ruimte te geven. Uh, want ja, je kan wel dijken blijven verhogen, maar dan gaat het water alleen maar harder stromen en dan zit je direct allemaal achter hele hoge dijken. Dus we proberen onze veiligheid ook te realiseren met ruimte en natuur. Je kan natuur creëren. En er zijn ook gebieden die daarvoor bijvoorbeeld een, een oude. Uh, rivierarm aan de Maas die opnieuw hersteld wordt... zodat die water kan vervoeren. Ja, daar zit nu een boer. Ja, die vindt dat niet leuk. Nee. En uh, nou ben ik van de school dat je praat met mensen... over wat je gaat doen of wat je wil doen... en wat ze er zelf van vinden. En dat gebeurt dus in de praktijk ook. Dus we raken, dat doe ik niet hoor... dat doen vooral de Rijkswaterstaat en de waterschappen... maar een beetje onder mijn regie. Die, die raken aan de praat en vragen... leggen uit wat we aan het doen gaan... Uh, ja. En wat zij willen. Willen maar ze blijven ben, zitten? Willen ze schade Want Ik ben wel eens bij zo'n bijeenkomst geweest. Ja. Nou, dat, dat leverde lang niet altijd leuke gesprekken op. Die boeren nee. die dachten: ja. mooi, weglezen ja. dat water. Ik heb hier helemaal ja. geen zin in. Ja. ja, dat klopt. En toch ben ik ervan overtuigd. Natuurlijk, uiteindelijk zullen er, um, zullen er ook wel situaties zijn waarbij je, nou ja, zeg maar, onteigenen moet. Maar het liefste niet. En het meeste lukt ook wel in goed overleg. Het dus ja, zijn ook plannen waar de boeren zelf komen. over diepse polder aan de rivier uh -huh. hebben ze zelf bedacht... om negen terpen te maken waar ze hun boerderij op zetten. En uh, dat levert dus ruimte op. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rentjes. Tot half negen praat ik in onze serie over de gevaren die ons bedreigen met Wim Kuiken. Hij is onze Delta-commissaris en hij moet ervoor zorgen dat Nederland zich goed beveiligt tegen water. Daarvoor was u jarenlang uh, de rechterhand van onze premiers, Kok en Balkenende om precies te zijn, de hoogste ambtenaar van uh, ons land, noemen we dat dan. <laughs> um, en u heeft in de tijd veel te maken gehad met uh, oude RVD-baas Eve Brouwers. Die heeft met u uh, samengewerkt. Um, hij vertelt hoe hij u in die tijd heeft ervaren. In een tijd vol hectiek ja, heb ik met hem gewerkt. Denk maar aan dingen als uh, de zaak Sorrigeta. Heel veel voorbereid in het uh, geheim met slechts uh, minder mensen. Waaronder Wim Kokker uiteraard als minister-president uh, en verantwoordelijk voor die zaak. Uh, als de nummer één met minder uh, vingers dan een normale mensenhand telt. Er speelden zich in Den Haag natuurlijk nogal heel veel dingen af. Je hebt, eh, als ik het zo mag zeggen, bijzondere vogels in de samenleving... en die heb je zeker in het altijd zo gonzende en vaak kokende politieke milieu... in het Haagse, het bestuurlijk Haagse gebeuren. Dat, eh, dat kent weinig vogels die een hele hoge gradatie hebben. En Wim is er één van. Ik zou hem een gouden vogel willen noemen. En dat ook als mensen, niet alleen maar als bestuurder. Je wordt er stil van, geloof ik, hè? Ja, leuk man, even Hartstikke leuk. Ja. Leuk om hem te horen. Ja, ja. U zit te glunderen en u even uw ogen dicht om goed te luisteren. Vul mij op. Nou ja, dan komt die tijd weer terug. Dat je inderdaad in een hele kleine club... Uh, Eve, uh, Brouwers, uh, Gerard van der Wulp, Rob Visser was met plaatsvervangend... secretaris-generaal en de premier... Uh, ja, de dingen doet die nodig zijn om het land weer op, uh, op het pad te krijgen... Als, het, als er iets heftigs gebeurt. Zoals de inslag van de vliegtuigen in het Wereldhandelscentrum... of de moord op Fortuyn. Dus het, het zijn... Uh, hele spannende tijden geweest. En dan ben je zeer op elkaar aangewezen. En even was geweldig, zoals je nu ook het woord weer voert. Ja. Ja, heel mooi bloemrijk, hè? Ja. Maar uh, u zegt, ja, dan komt die tijd weer terug. Omschrijf die tijd eens. Nou ja, die tijd, ja, dit is gewoon... Ik offer mijn vak uit. En Wim Kok had mij in uh, eind 1999, begin 2000... gevraagd of ik bij hem wilde komen als zijn secretaris-generaal. Uh, nou, daar hebben we met elkaar over gesproken. En dat heb ik gedaan... Ja, dan weet je ook niet welke periode je ingaat. Maar dat was wel een heftige periode. Want ik denk dat ik een maand zat... en toen speelde uh, de zaak... noem maar even de zaak sorry, Geta maar uh, de, de, de verloving en, en uh, de, daarna huwelijk... van uh, prins Willem-Alexander toen... en uh, de Maxima Geta En dan moet je meteen... Ja, zeg maar aan de bak, zoals het heet. Um, en wat dat was 2000. Dat? Nou ja, dat betekent dat je, dat je bedenkt dat je uitstippelt. welke stappen je moet zetten. om iets goed te laten verlopen. Nou, en dat is met in, deze, in, de, in, in dit geval heel goed gegaan. Maar een jaar later um, is het 9-11. En, en ik loop echt fysiek uit het ministerie. naar een volgende afspraak. Ik loop langs de beveiliging. Ik zie daar een vliegtuig in een gebouw. Ik denk: Goh, dat is zo stom. En ik loop door. Dat is wat? Dat, dat is Tom. Dat, dat is Tom. Ja, het zal dat, iets fout film. zijn. Nou ja, ik weet het niet. En ik loop echt twee minuten verder en ik krijg een telefoontje van diezelfde man. Er is er nog één. Er is iets helemaal mis. Dus toen ben ik teruggegaan. Um, ja, dat weet je niet van tevoren als je in 2000 bij Wim Kok uh, uh, komt. Nee. En dan ontstaat er natuurlijk uh, uh, onrust en dan moet alles opgeschaald worden, zoals het heet. De veiligheid, de, de, de bescherming, de, de, de, de inlichting en veiligheidsdiensten. En wat betekent dat voor u? Nou ja, dat je regisseert. Dat je ook daar zorgt dat iedereen doet wat hij moet doen. Ja. Natuurlijk zijn ministers verantwoordelijk... en diensten zijn verantwoordelijk, en de AIVD en uh, het leger en iedereen, alles is paraat. Ja. Maar het moet wel een beetje geleid worden. En dat gebeurt natuurlijk in de ministerraad. En om al die touwtjes bij elkaar te krijgen... en al die wagonnetjes achter elkaar te koppelen... daar hebben ze algemene zaken voor. Het kabinet van de minister-president, een paar mensen... Ja. die hem daarbij helpen. Was u trouwens degene die Kok daarover moest informeren? Toen? Bij de uh, Twin Towers? Ik denk dat de Rijksvoordagdienst dat gedaan heeft. Maar dat weet ik niet meer precies. Nee. Maar goed, u zit dan hè, spoedberaad met elkaar aan tafel. Ja, ja. Met Kok tegenover u. Er is ja. zoiets gebeurd. Ja. Uh, wat, wat dan? Hoe gaat zo'n gesprek? Nou, je deelt... Kijk, in, in spannende situaties is mijn ervaring... Is het, het zijn twee dingen heel belangrijk. Informatie en rust. Mm -hmm. En de informatievoorziening... daar is de Rijksvoorrichtingsdienst voor, die is geweldig. Die hebben 24 uur uh, per dag. Alle media, nationaal internationaal... Uh, volgen ze die. En die maken in dit soort situaties om het half uur rapportages. Ja, en die, dat zegt, die, die zegt dat... dat ja, en je hebt die informatie nodig om een gevoel te kunnen krijgen van wat er gebeurt er om je heen in de samenleving. Uh, dat is één. En rust, want niemand heeft wat aan paniek. Uh, na de moord op uh, Pim Fortuyn was het heel spannend... want toen was op het, op het plein in Den Haag, vlakbij het Binnenhof... waren er echt uh, hele boze mensen. En dat werd net op tijd zeg maar, door de Haagse politie uh, in goede banen geleid. Maar dan belt iedereen het machtcentrum, met torentje. Wat moeten we doen? Ja. Dus je bent daar om met elkaar de volgende stap te ja. bedenken. En wat was toen die stap? Nou, de eerste stap is altijd moet je, uh, roept de minister, president, de minister uit bij elkaar, ja of nee. Hè? Soms, uh, soms is het een accentuering van een, van een uh, crisis en soms uh, versterkt hij hem, dus dat moet je afwegen. Uh, nou, dan ga je de pers te woord staan, oftewel het volk uh, toespreken. Uh, en in dit geval, na nou, de moord op Fortuyn, uh, hebben we met elkaar bedacht, heeft Wim Kok uh, besloten dat hij de volgende ochtend op het Katshuis de top van de LPF wilde ontmoeten, om onder andere met elkaar te spreken over, moeten de verkiezingen doorgaan, ja of nee. Um, en dat was denk ik een heel wijs besluit... omdat je daarmee weer een volgend feit ja. creëert... waardoor je weer verder kan. Zat in u daarbij dan, dan, bij zo'n bijeenkomst? Ik ga dan niet meer naar het katshuis want dan moet het werk op algemene ja. zaken verder gaan. Ja. Ik hoef niet uh, er ook weer bij te zitten. U zei, het is belangrijk rustig te blijven. Ja. Eef Brouwer, die we net hoorden, die zei ja. ook nog... hebben we niet uitgezonden, maar die zei... hij bleef altijd zo rustig. Ja. En daar bewonderde hij u om. Ja. Hoe komt dat, dat u zo rustig blijft? Ja... Geen idee. Ik, uh, dat, het is zo. En, ja, uh, maar... het, is, het, is, um, het is de enige manier... Het is ook professionele rust. Hè? Het is ook, je weet dat je op die plek waar je dan zit... door um, rust te bewaren, door te blijven nadenken... door ook sparingpartner te zijn... bijvoorbeeld van de minister-president en van andere adviseurs... dat je in korte tijd het beste besluit moet nemen. Mm -hmm. Maar ja, goed, dat dan... heb je niet altijd in de hand. Gaat nee. uw hartslag dan wel omhoog, denkt u? Oh, vast, ongetwijfeld. Ja. druk een beetje. Oh, vast, ongetwijfeld, dat <lacht> weet ik niet. Heb ik geen tijd voor om daarop te letten. Nee. Uh, weken later word je moe. Meestal <lacht> ja. is dat wel... Uh, Want als u hier zo over zit te praten... dan zie ik dat u het leuk vindt om naar en terug te denken aan die tijd. Is nou, dat zo? Nou, ik vond het een hele moeilijke tijd. Maar ik heb er heel veel van geleerd. En ook Wat dan? Heel, nou, ik heb heel veel geleerd om, om in die hectiek... Uh, met, een, met een paar mensen de goede weg te vinden. Vind, waarvan ik denk dat het de goede weg is. Um, um, dus daar, dat vind ik, dat was topsport. Ja, ja. En dat is leuk om aan terug te denken. En topsport betekent topsport voor de hersenen ook vooral? Ja, ook en fysiek ook hoor. Want het is, ja, het ja. Werkt, dat gaat wel doorsnacht. Ja. Ja. Want nu loopt u met kaplaarzen en een petje op uh, bij de boeren langs. Dus wij even wat anders, hè? Nou, niet helemaal. Het nee? werk is heel anders, ja. Het werk is nu echt gericht op de toekomst. Op uh, de inhoud hoe kan je inhoudelijk uh, de goede maatregelen voorbereiden... om dit land uh, veilig te houden. En ook als het droog wordt, de goede, goede maatregelen te hebben... om het water te hebben wat je nodig hebt. Uh, dus het, ik heb mijn eigen agenda. Ik word niet meer geleefd door de politieke agenda. En dat is fijn? Dat vind ik nu fijn, ja. Ik heb het veertien jaar op het hoogste niveau gedaan... En ik vond, het, ja, ik vond het echt geweldig om te doen, maar ik vind dit ook super... want dit is bouwen aan de toekomst van het land. Ja, want u bent natuurlijk he, bijna uw hele leven uh, werkzaam geweest... in die publieke sector, duurde nu, nu dus nog steeds, maar ja. in Den Haag dus ook. Sterker nog, u heeft een Uvrij-prijs gekregen. De Hans Dijkstal prijs Dat wil zeggen een prijs voor topambtenaren... die in hun carrière een essentiële bijdrage leveren... aan kwaliteit en zichtbaarheid van de publieke sector. Heeft u gekregen. Wat is er zo mooi aan die publieke sector... Dat heb ik ook ontdekt. Ik uh, kom helemaal niet uit een gezin dat, uh, waar mensen in de overheidsdienst waren. Mijn vader was organisatieadviseur, mijn zus is arts. Uh, mijn broer zit bij, heeft bij Axo gewerkt. Het dus nou ja, is een ander, hele andere wereld. En ik had gestudeerd, Algemene Economie in de VU. En ik kon in die tijd, 79 van de vorige eeuw, kon ik uh, kiezen op de arbeidsmarkt. Dat was toen nog zo. En ik koos voor het ministerie van Economische Zaken in mijn vakgebied redelijk... En ik raakte gewoon gefascineerd door de vragen. Ik was toen de eerste, ja, ben jonge ambtenaar... was ik betrokken bij de stadsvernieuwingsproblemen van kleine bedrijven. Die zitten daar, de stad wordt vernieuwd. Wat moeten er met die bedrijven? Dus mochten we dingen bedenken om, die, om het bedrijfsleven daar te helpen... Eh, daar worden dan altijd regelingen voor gemaakt en er is geld. En nou, dat vond ik spannend. En, daarna... en wat dan? Wat vond u daar zo spannend aan dan? Nou ja er, is, ja, er is een clubje dat iets moet bedenken wat voor anderen heel erg belangrijk is. Dus het maatschappelijk effect van een beslissing die door de politiek genomen wordt, die bereid je voor en die voer je uit. En dat is wel een vak. Ik vond het echt wel een vak. Later bij regionale politiek, dus uh, de, de ontwikkeling van het noorden, het zuiden um, en de economische ontwikkeling van die delen van het land... Um, en toen naar binnenlandse zaken. Maar is dat dan um, het kunnen betekenen iets voor de lange termijn? Daadwerkelijk zo na kunnen denken, scherp kunnen denken over iets... dat u met een beslissing of een gedachte daadwerkelijk iets kan achterlaten of veranderen? Wat is dan daar zo leuk aan? Nou, ik hou van hele complexe vragen. En, en dat zijn pakketjes van, uh, van, van problemen of, uh, of uh, onderwerpen. En dan het draadje vinden dat je nou eigenlijk die klu kluwe ontwart. En niet voor mij, maar voor mijn minister of mijn staatssecretaris... of voor de politiek die iets moet beslissen. Um, dat, ja, dat vind ik leuk. Dus ik, ik ben daar ook altijd nieuwsgierig naar geweest. Hoe werkt dat nou? En door die nieuwsgierigheid ben ik waarschijnlijk hoger opgekomen... in de, ja. in de hiërarchie, zoals het heet, in Den Haag. En uh, vond ik het ook op een gegeven moment leuk... om eerst twintig en toen honderd en toen... 12.000 mensen te leiden hè, als ja. eindverantwoordelijke voor een ministerie. Dat vond ik gewoon leuk. Ook leuk is voetbal, hoop ik, voor ja, u. Ja, dat is heel leuk. Ja. <laughs> NEC speelt tegen Heerenveen vanavond. En die houtkamp net was het 0-0. Hoe staat het er nu voor? Nog steeds, maar wel wat kansen gezien. Onder andere voor de topscorer van Heerenveen, Finn Bogerson, die de bal net naschoot. En Otikba, ook van Heerenveen, die met de kopbal de lat raakte... Uh, aan de andere kant één kans gezien voor NSC voor Paulsen. Maar ook die bal ging er niet in. En nu weer een uh, hele aardige actie van Heerenveen. Gaat de bal erin? Nee, net niet. Want de keeper van NSC kan de bal pakken. Kalle Johnson. En dat is een zweet. En nog nooit in het Nederlandse voetbal is het voorgekomen dat twee Zweden op doel stonden in één wedstrijd. Want de keeper van Heerenveen is uh, keeper Christopher Nordveld, ook een zweet. En Johnson dus van NSC ook een zweet. Twee Zweden tegen elkaar. En die hebben het doel tot nu toe schoongehouden. Vandaar 0-0. Dankjewel, Andy Houtkamp. Ja, hier tegenover mij zit nog steeds Wim Kuiken, onze Delta-commissaris. Die moet zorgen dat wij met z'n allen droge voeten houden. Uh, daarvoor jarenlang uh, topambtenaar geweest in Den Haag. Uw vrouw, Pien Zaaier, Sajant, uh, persoonlijk adviseur van Maxima. In die tijd allebei ongelooflijk hoge positie. Werd stil aan tafel. Mocht nooit met elkaar iets zeggen over elkaars werk. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Was dat zo? Ja hoor, wij ja. hebben ons eigen werk. Ja. Ja, maar daar ja. mocht dus ook niet over gediscussieerd worden. Of ja, gesproken. Gewoon overal praten natuurlijk. Ja, u ja, ja, wordt hoor. nu ook heel stil. En ze van, oh god, wat gaat ze vragen. Ja, dat zijn... Ja, niet zo bijzonder eigenlijk hoor. Nee, nou wij vonden het wel grappig. Oh ja, ja dat... Ja, het was grappig. Ja, ja maar ja. u weet natuurlijk wel dingen over Maxima die wij niet weten, neem ik aan. Hè? Nee, denk ik niet. Ik nee? denk dat ik alleen maar dingen weet die in de krant staan. En zij weten alleen maar dingen over kok die in de krant staan. Ja. Oké, okay. ja. Ja. Maar nu mag u in elk geval gelukkig praten met haar over het water. Ja. Neem ik aan. Ja. En doet u dat met verven? Ja, zeker. Want ja. daar zit diezelfde ja. passie weer in die we net hoorden... voor dat vak in Den Haag. Ja, ik heb dezelfde passie om met heel veel partijen in dit land... de goede dingen te doen om ja, beter voorbereid te zijn... dan als we niks zouden doen. Ja. En ik, ik, ben heel, ik ben heel positief daarover. Want we hebben nu ben drie jaar bezig, drieënhalf jaar. En we liggen op schema. En volgend jaar worden een paar grote beslissingen genomen... Waarvan ik zomaar vermoed dat iedereen het ermee eens zal zijn. En die grote beslissingen die zijn waar u het net over had? Ja, die gaan over de veiligheid en de waterverdeling. En hoe je specifiek het IJsselmeer en het Rijnmondgebied eh, eh, beschermt. En, en hoe, hoe je bouwt in de toekomst. Ja. He, dus een paar grote beslissingen waarna je weer verder kan. Ja. We begonnen met, een, met de vraag of u een, een pessimist, een optimist was. En uiteindelijk was u een realist. Maar we hoeven, als ik u zo hoor, ons voorlopig in elk geval geen zorgen te maken. Maar maakt u zich ook geen zorgen persoonlijk voor uw kinderen en uw kleinkinderen? Nou, niet als de politiek... de beslissingen neemt die ze moeten nemen. We bereiden heel veel voor. Uiteindelijk moet... Het politiek bestuur beslissen. En ook geld toedelen. En als dat gebeurt, dan maak ik me niet zo'n zorgen. Kijk, we zijn veilig. Tegelijkertijd zijn we kwetsbaar. Het kan dus ook een keer fout gaan. En daar moeten we echt... goed op voorbereid zijn. Dat doen we ook met oefeningen, et cetera. Um, maar... dus in die zin, als de goede beslissingen... genomen worden, dan blijf ik ook hier optimistisch. Ja, en uw lijntjes zijn kort met Den Haag. Dus wie weet... Dank u wel voor uw komst, Graag gedaan. Wim Kuiken, Delta-commissaris. Um, ja, dit was hem. De uitzending van Twee Dingen voor deze vrijdagavond van Max. Meer informatie en uitzendingen terugluisteren... kan op onze site tweedingen.nl. En volgende week praten we in onze uh, uitzending over eerlijkheid. In voeding, in de samenleving en in de politiek. Nu BNN Today. Willemijn Veenhoven. Wie zijn jouw gasten? Oh nee, dat vertel je dan nou nooit meer. Maar wat voor een dan? <laughs> Onder andere Helle Mees. Um, we hebben een groot verdediger van haar aan tafel. En niemand iemand die haar kaart gaat aanvallen. Dus dat wordt spannend. En eigenlijk hetzelfde over Zwarte Piet. Nee, wees niet bang. We gaan niet <laughs> de hele discussie opnieuw doen. Maar we hebben wel um, hey ja, hey Mar ja, Martijn Koning hier... van die briljante column vorige week zaterdag... in Spijkers met Koppen. Um, dat heeft nogal wat reacties opgeroepen. En ja, we gaan ook die column nog een keer laten horen... want die is fantastisch. Um, dat allemaal en veel meer en bier en gezelligheid en koekjes... zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, het internationaal met Freddy van Tuin. Het oosten van Japan is getroffen door een aardbeving. Met een kracht van 6,8 op de schaal van Richter. Berichten over slachtoffers of schade zijn er nog niet. Meteen na de beving is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Een van de getroffen gebieden is Fukushima, waar de kerncentrale staat die bij de aardbeving en de tsunami in 2011 zwaar beschadigd raakte. Volgens de beheerder is daar nu geen verdere schade aangericht. In verschillende asielzoekerscentra wordt gewaarschuwd... voor het plukken en eten van paddenstoelen. Deze week zijn zeker zeven asielzoekers in het ziekenhuis opgenomen... nadat ze giftige paddenstoelen hadden gegeten. Een van hen, een kind, heeft door de vergiftiging een levertransplantatie nodig. Hoe de andere asielzoekers eraan toe zijn, is niet bekend. En de huisarts in Tuitje Hoorn, die op non-actief was gesteld... heeft zijn patiënt honderd keer de gebruikelijke dosis morfine gegeven. Het leidde binnen een half uur tot de dood van de man... Dat staat in stukken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vrijgegeven. De huisarts heeft zelfmoord gepleegd nadat hij was geschorst. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is anderhalf over half negen. Je weekend is begonnen. Je heel wat mee. We bespreken het in BN Today. Wat was het debat in Den Haag? Met welke kwesties zaten wij? sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. Het was een zwarte week voor Sinterklaas... en voor iedereen die zich voor of tegen dat feest uitsprak. Straks hebben we het erover over de reacties. Vooral die een column hierover opriep. Ik zei het net al, nee, wees niet bang. We gaan niet de discussie opnieuw doen, ik beloof het. En Helene Mees stond gisteren voor de rechter. En terwijl de hele wereld overheen valt... neemt onze eigen Mark Koster het voor haar op. Dat en meer straks. Aan tafel, Martijn Koning, Herman Wechter, Nienke de Jong en Mark Koster. Daar hoor je zo meteen meer van. Maar eerst de sport. Jeroentje, goedenavond. Goedenavond. Ja, want in Nijmegen wordt gevoetbald. NSC tegen Heerenveen. sluit sluiter van de divisie tegen de nummer 9 op de ranglijst. Maar, met aantekening natuurlijk dat Heerenveen een wedstrijd nog te goed heeft. Friese doen het hartstikke goed. Ook vanavond in de Goffert. En die houdt kamp. Nou, volgens nog niet. Half uur gespeeld. Matige wedstrijd wel. Twee grote kansen voor de Vriezen. Eén voor Vim Bogerson, wie anders de topscorer van de Eredivisie. Maar hij schoot de bal naast. Een beetje knullig, want het was echt een grote kans. En de al op de lat van Otikba, de verdediger uit een hoekschop. En uh, dat leverde dus ook geen doelpunt op. Eén kansje voor NEC, voor Palsen. Maar daar is het eigenlijk mee gezegd in deze wedstrijd. En dus na 33 minuten spelen nog altijd 0-0 bij NEC tegen sportclub En die dankjewel. Je houdt ons op de hoogte hier bij bnn 2 Verder met schaatsen. Het nieuwe seizoen is geopend... met de Nederlandse kampioenschappen afstanden. En met een flinke verrassing op de 1500 meter. Want Irene Wust werd maar derde. Ja, dit was hem niet. En de overwinning ging naar Jorien Termors. <laughs> en die vond dat zelf helemaal niet zo verrassend. Nee, zeker niet. Ik kom hier uh, om een podium te rijden... Uiteindelijk uh, nou ja, Nederlands kampioen. Dus dat is natuurlijk uh, een heel mooi begin. Een uh, heel mooi begin. We gaan even snel terug naar de Nijmegen. Wat is er sport, Andy? Ja, ze hebben gewoon gewacht op BNN2D. Ja, zo hoort het ook in het sportblok. De 1-0 voor NEC. Mooie voorzet vanaf de linkerkant. Van Leijwaard bal komt voor het doel. En daar staat die boomlange en brede spits. Hikden, hij scoort 1-0 voor NEC. We gaan wij verder met het schaatsen? Bij de mannen was de grootste spanning er op de kortste afstand. Jans Meekens was de broertjes Ronald en Michiel Mulder net te snel af. In twee keer 500 meter, ondanks een valse start bij zijn tweede race. Daar ben ik gewoon blij en trots op dat dat wel een stap is. Dat ik gewoon heel rustig kan blijven nu. En, uh, ja, gewoon uh, 34, 9, twee maal in oktober. Dat is dezelfde uh, vertoning. Tot slot de 5 kilometer, daar was het minder spannend. Sven Kramer hield de concurrentie op ruime afstand. Het lijkt zelfs lekkerder te gaan dan ooit. Ik heb gewoon een hele lekkere slag te pakken. En, uh, ja, daar kan ik gewoon heel veel ontspanning in vinden. En dan, uh, ja, dan komt de snelheid uh, naar je toe. Zo, dat was het uh, voor dit moment. Meer sport, meer schaatsen zo meteen. Uur. Hij wilt weten wat hij komt doen, hè? Die Martijn Koning. Nou ja, ik ga zo die keer luisteren. Moet je wel echt even blijven luisteren. Ja, echt heel goed. <laughs> okay. Dat zo. Maar eerst mijn man Rolof de Vries. Want wie, oh wie zijn nou die hoofdrolspelers van vanavond? Nou, wie zegt er dat bij de publieke omroep alleen maar om de Randstad draait? Die heeft het vanavond mooi mis hier aan tafel een mooi kwartetje provinciaal, hoor. Gast 1 is geboren in Seurhuisterveen. Dat ligt in Friesland tegen Groningen aan. Er wonen maar 5800 mensen, maar er zijn wel zeven kerken. Hij kwam er maar in één, denk ik. Gast 2 die woonde haar hele jeugd in Guajangir. Dat ligt in Friesland ook. Daar wonen 250 mensen. En de belangrijkste attractie is daar een nest met ganzen-eieren. Sommige maanden van het jaar dan. Gast 3 is geboren in Zwolle. En ja, dat is een stad, dat weet ik ook wel, maar wel eentje die net zo Oostenrijk ligt als Krakau. En de wieg van gast 4 stond wel weliswaar in Utrecht, maar groeide op in Drenthe, in Zeegse... waarna het schijnt 400 mensen vechten tegen de verveling. Wij <laughs> zeggen hartelijk vrijdag tegen EO-presentator Herman Wechter... schrijver en columnist Nienke de Jong, comedian Martijn Koning... en hoofdredacteur van de Postaline... en de man door wiens aderen showbiz roddels vloeien, Mark Koster. Heren en dames, een hele goedenavond. goedenavond. Fijn dat jullie hier willen zijn op Je vrije vrijdagavond en Martijn Koning, die zit een beetje in spanning, want die vindt het eigenlijk helemaal niet zo leuk om zijn column terug te horen. Maar is dat omdat je hem inhoudelijk toch niet zo lekker vindt? Nee, of? nee, nee vind het vrees ik om mezelf of te zien of, of te horen. Ja, oké, okay. ik ga even koffie halen. Ja, ja. ja. Nee, we zijn er weer terug. Stel daar is de webcam, dan weet je dat. Nee, jij niet kijken, nee, dat kan ik. Ik heb ik heb eigenlijk ook een bril nodig, dus ik kan mezelf niet zo <laughs> nou, goed. goed. We zijn dus te zien de Radio 1.nl. Dan zie je vanzelf de knop voor de webcam. BNN Today. Zet een punt achter de week. En normaal zit dan ter rechterzijde van mij Erik Orton. Ik weet niet waar hij uithangt eigenlijk. Hij is er in ieder geval niet. Maar dat komt eigenlijk wel heel goed uit, want hij doet natuurlijk de muziek. Maar deze week gaan we dat sowieso een tikkeltje anders doen. Want het is vandaag de aller, aller, aller, allerlaatste uitzending... van onze regisseur Patrick Cox... Na 11,5 jaar gaat hij BNN verlaten. Mm. En hij wil, uh, ja, hij zit nu achter glas. Daar zit hij, uh, hij straalt er wel. Ja, ja, kijk, hij gaat ook naar de varen. Hij gaat Giel, dus we worden, naar Giel, dus we worden straks toch weer collega's. Maar ik heb uh, schitterende jaren met hem gehad. Um, en daarom uh, mocht hij van ons vandaag plaatjes uitzoeken. En daar heeft hij al de hele week af te gniffelen. En zich er uh, enorm op te verheugen. De eerste is gewoon een vrolijk liedje, zoals Patrick zegt. Lily Woods and the Prick, My Best. En dat is een, is een Frans duo. Die heeft hij nog nooit in Nederland kunnen bewonderen. Dus hij zegt draai het, draai het. En boekers luister in vredesnaam. Want dit moet naar Nederland komen. Van hun eerste album is het Invincible Friends uit 2010. Dus Lilywood and the Prick. I got my bags packed. My dresses ironed. I got my shoes. I'm <laughs> Wel. Ik snap wel dat hij dit uh, naar Nederland wil. Ja, ik vind het goed. Lilywood en de prick dus. Frans duo, my best. NEC, Heerenveen, in die Houtkamp. in die goedenavond. Hallo Willemijn. Ja, ik snap die Patrick helemaal niet hoor. Dan gaat hij weg, Dan lijkt hij helemaal gek geworden. Hij heeft genoeg uh, van ons. Ja, ja, nou ja, schande. Maar ik wens hem wel heel veel succes. 41 minuten gespeeld bij NEC tegen Heerenveen. Uh, een huldige uh, verrassende voorsprong toch wel voor de nummer laatst in de herendivisie. NEC... Twintig keer eerder is deze wedstrijd gespeeld en allebei hebben ze acht keer gewonnen. Maar het is een hele tijd geleden, namelijk vier jaar geleden, dat de NSC thuis wist te winnen van Heerenveen. Nu 1-0 voor, 41 minuten gespeeld en Heerenveen probeert wel iets te doen aan die achterstand. Maar het wil niet lukken. En uh, ik zei het al eerder vanavond, twee Zweedse keepers tegenover elkaar. Nordveld aan de ene kant bij Heerenveen. En Johnson aan de andere kant bij NEC. En die Johnson doet het volgens nog het best. Want die heeft nog geen doelpunten tegen. En Nordveld wel eentje. En dus is de stand NEC 1. Herenveen 0. Zou de rechtbank in New York uitspraak doen in de zaak Helene Mees? De powerfeministe die bankier Willem Buiter. een bulk hitsige mailtjes en een foto van een dood vogeltje stuurde. Zou, want helemaal duidelijkheid is er nog niet. Justitie deed een voorstel voor een behandelingsprogramma voor Mees. En op 9 januari komt er hopelijk meer duidelijkheid met een echte uitspraak. Juist, een uh, hete kwestie dus. Uh, gisteren stond ze voor de rechter, maar nee, dus nog geen uitspraak. Um, Mark Oster, jij schreef als hoofdredacteur van de Post online zijnde een, een, een fijne column. Waarvan Nienke net al zei, die was grappig. Volgens mij was hij niet grappig bedoeld. Maar dat, nee, je dat moest wel om lachen. Ik moest er wel om lachen. Wel om lachen. Uh, die heet Helene Mees sla eens terug. Ja. Want, wat, wat moet zij tijd. doen? Ja, maar ze heeft hem met, met Willem Buiten. Ik moet even perspectief laten. Dat is een, een grote bankmanier van de Citigroup. Ik denk dat hij uh, inmiddels zijn miljoentjes binnen heeft. En die is keurig getrouwd. En die komt altijd met zijn heilige smoesje dan bij... Uh, nou, keurig getrouwd. Keurig keurig getrouwd. getrouwd. Maar nee, daar gaan we het ons over hebben. Die komt ja. met zijn heilige smoesje altijd bij uh, NBC en, uh, en mm -hmm. CBS. Keurige financiële programma's. En dan vertelt hij hoe, hoe bankiers moreel moeten zijn. En hoe ze zich aan gedragscodes moeten houden. Deze man hij hield de vrouw op. Nou, hij deed wat hij, uh, deed wat hij niet later kon. Maar zij, over hem wordt niets gezegd. Dus ik vind het heel raar dat... Dus zij, Femke Halsma heeft iets over gezegd. Magiet van der Lin En je wordt afgemaakt op internet. Ik begrijp het niet. Waar zijn de vrouwen die haar ja. steunen. Je bedoelt in het begin, toen deze affaire aan het rollen kwam... Ja, toen zei Femke, Femke iets die... van... Ach, we hebben allemaal wel iets geks in ons liefdesleven. Nou, dat ja. Heeft, ja. nou jij lacht nu, maar dat is ook zo. En, en mensen doen rare dingen in de slaapkamer... en mensen gaan vreemd. Ook dat is allemaal niet erg. Maar ik vind het heel bijzonder dat deze man, deze Willem Buiten... die, die, die echt een grote naam is... dat zijn verhaal hè, niet verteld is. Wat hij nu heeft gedaan, want hij schijnt dus ook de New York Daily Mail, daarvan wordt dan gezegd... ja, dat is een roddelkrant. Maar dan hebben ze twee hele goede, goede onderzoekjournalistes opgezet. Mm. Vrouwen zijn die gek daar. En die zoeken nou even uit wat die buiten allemaal heeft uitgevroten. En wat blijft? Nou ja, dat het gewoon een ongelooflijke schuismarcheerder is. En die haar ook wel, laten we zeggen... heeft een beetje lullig heeft behandeld. Dus ik vind dat een heel interessant gegeven. Maar wat vind je dan... het een sluit het ander niet uit. Ik bedoel, hij, hij kan dat allemaal gedaan hebben. Ik bedoel, dat maakt, neemt niet weg dat wat zij doet dat dat gewoon strafbaar kan zijn, als het waar is van die stalking. Ja, nou, je formuleert het heel netjes en precies. Strafbaar kan zijn, maar die feiten die komen allemaal... uit een aanklacht van de aanklager. Maar in een normaal, in een normaal journalistiek gebruik... is het toch zo dat je het dan ook even de andere kant hoort. Maar die buiten, die spreekt al in het openbaar. Dus jij vindt het raar dat er ik niks van is. Ik vind het raar dat deze over man over nog hem, geen microfoon... ongesnuffert heeft niks gekregen. niks naar buiten komt. Vind ik, nou, ik vind het heel raar dat geen journalist hem een microfoon... gewoon hop, onder zijn neus heeft gehaald en zegt van... Willem P., wat is dit allemaal? Ik denk en, dat hij daar niet zo zin in heeft. Nee, maar God, dat wel. gebeurt dan niet, kennelijk. Omdat hij... En daar, ik vind dat de feministen daar een ontzettend goed punt hebben. En ik vind het ook heel raar dat, dat niemand haar bijvalt. Ik heb nu zelf geld overgemaakt naar een goed doel. Wat zij steunt. Want ze gaat de New York Marathon lopen. En ze, gaat, ze steunt ouderen die in eenzame tijden zitten. Dus jongens, doe, stort dat geld. En ik vind het raar dat, dat, dat, dat niemand van de vrouw in Nederland er niets aan doen. En vandaag zie je ook op Twitter dat, ja, waarom, jij zucht al. Mienke ja. zit te zuchten, want ik vermoed dat het gaat over waarom de vrouw De vrouw, de vrouw. ja. ja maar, het, ik vind, het maar grootste, jij... Nee, maar het is natuurlijk het grootste poepverhaal ooit, dat omdat één vrouw in de nesten zit, dat de heel de vrouwen, zeg maar, als een soort van Jeanne d'Arc nu, zeg maar, nou. tegen, voor haar op moeten nou. nemen. Als maar, ik het gewoon al niet eens in de eerste plaats al met haar eens ben. Als het al niet eens een vriendin van me is. Als ik al niet eens, zeg maar, in beginsel dat al überhaupt ooit eens een keer met haar eens ben geweest, dan haar eigenlijk al best wel irritant is. Ja, vindt. dat is het. Maar ze is gewoon te hard voor jullie. Nee, ze zegt nee niet. Nee, ze zegt niet nee. Ik vind dat zij echt een goede feminist is, want ze wil eigenlijk de mannen verslaan op mannelijkheid. En dat willen vrouwen eigenlijk niet. Die willen eigenlijk drie dagen werken en vier dagen en daar heeft ze nee, echt een goed punt. Maar dan is dat, dan gaat het zeg maar om, wat is jouw uh, definitie van feminisme? En als dat is, zeg maar, mannen verslaan op een mannelijkheid, zwar, ja, dan moet je achter hele eens aan gaan lopen. Maar als feminist, de, feminisme is dat je er voor vrouwen zorgt dat zij Mogen doen wat ze willen en dat ze daar gelijk voor betaald krijgen en dat ze er even mm -hmm. grote kansen krijgen, dan hoef je niet per se achterheen mee eens aan te lopen. Nee, Toch? Nee, maar het is, ik vind het bijzonder dat, dat ook in, in, in zo'n moeilijk uh, dossier, of, uh, een dossier waar, waar, waar de nu de, laten we zeggen, er is geen enkele nuance wordt aangeboden, zij wordt als een soort ultieme heks weggezet. Mm. En, terwijl ik denk, ja, die buiten, wat, wat heeft die gast allemaal gedaan? En waar mag ik dat niet het, weten? Zou het iets aan, wat jij zegt, dus de Daily Mail is er op ged, opgedoken. Die de hebben, New York Daily de, News. en dat New York is Daily News. krant. Maar die, die, die hebben di nu onthuld van die man had wel, wel tig buiten echterlijke nou, relaties. Nou, maar Willemijn, dan, moeten we, dan maar, gaan we, maar, maak het even iets, persoonlijk. Dan maar even één vraag. Ja. Zou dat iets uitmaken voor het verhaal als dat nu ook naar buiten komt? Om, Zeker. En, maar wat dan? Maar nou, omdat, we daar, omdat ik vind dat we mogen een, iemand die, uh, inderdaad, duizend mailtjes. Overigens is daar geen één van bewezen, hè? Dat ze, dat staat in, er is niets nog bewezen. Er zijn een paar mailtjes uitgelekt. Dat zal om duizenden gaan. Het is allemaal zou, zou, zou. Ik zou ze dan wel eens geteld willen hebben. Maar dat is toch raar dat niemand zich daar echt voor interesseert. Wat nou de feiten zijn van dit dossier? Ja, je stelt nu een beetje, als ik het zo hoor... alsof zeg maar, alle vrouwen, dat niemand het voor haar opnam, nou, en dat alle vrouwen verder zeg maar, op luisteren. Twitter uh, haar helemaal nou, kapot hebben nou, gemaakt. Wat nou, nou, ook weer niet ik, ik zo is. Ik weet niet of je gisteren de Telegraaf in... maar Cisco Dresselhuis noemt haar een patiënt. Ja. Cisco Dresselhuis maakt, die gooit daar eigenlijk in een Voormalig in, in... Opzij, natuurlijk. Dat is wel heel raar. Die noemt haar gewoon ziek. En ja, dan zegt ze dat toch op haar eigen persoonlijke titel. weet. Well, maar dat wel. Dan wel niet. Gebaseerd op wat ze dan leest in de krant. Ik vind dat echt heel bijzonder. Dat uh, werkelijk. Ze kent, enkel... kent haar ook, hè? Dus... Ja, ze kent haar ook. Maar ze was eerst fan van haar. Maar nu dit, dit in iets is wat niet in haar mentale wereld past. Niet in haar burgerlijke bloemetjesgordijnvisie. Uh, uh, is ze ineens een patiënt. Ik vind dat echt heel bijzonder. Ik dat kijk even of... naar de andere kant van de tafel. En jouw presentator Herman Wechter. Hoe uh, ja, ik, ik, luister ik jij naar deze me, discussie? Ja, ik verbaas me nogal dat het zo groot nieuws is. Waarom vinden we het allemaal zo interessant? Het lijkt het Omdat een beetje het over als het... seks gaat. Omdat het nou, ja, van haar ja, voetstuk gevallen is. Ja. Ja. Ja. Het, het, het, het, ik heb de indruk dat het te maken heeft met het feit dat zij van haar voetstuk valt. En dat er een, een opvallend grote groep mensen is die daar dan blijkbaar ja. van geniet. En dat er dan daardoor bijna niemand is, daar is die van. achter nee, haar gaat staan. Nee, er zijn ja, mensen zo... die ervan genieten. Er zijn ook mensen die denken, ik kan hier een grap over maken. Maar ze zijn eigenlijk allemaal te makkelijk. Dus ik laat het gewoon lekker even. En dat ja, maar Je ik... vindt het ook mooi dat ze nu valt. Maar vind Oh nee, zit er iets van Nee, er was wel toen ik het las dat mijn nu.nl/achterklap hart zeg maar dacht: "Wat?" <laughs> ja. Dat wel. Ja. Uh, maar dat zij valt nee, dat, in, dat interesseert me gewoon eigenlijk helemaal niet zo Ik vind er gewoon best wel als dit allemaal waar is, als dit allemaal waar is, vind ik haar gewoon best wel zielig en dan moet ze hulp hebben punt. Maar het is niet dat ik toen likerbadend uh, voor Twitter zat en dacht: "Oh, dit is zo fijn dat zij nu een keer gepakt wordt." Nee, natuurlijk niet. Martijn Koning, comedian. Uh. Is dus wel voer voor jou? Ja, ik vind het eigenlijk heel normaal eigenlijk, wat, ze, wat ze deed. Het is niet zo dat het een heel gek wijver is, maar volgens mij Kijk. gebeurt het wel vaker. Nou, ja, ik weet niet. Ik snap niet helemaal, om het helemaal voor op te nemen of zo. Maar het lijkt me wel dat het gebeurt heel vaak dat mensen helemaal gek worden in de liefde. Kijk, ja, maar dan houden dus, ze ja. het meestal, zeg maar. Maar het gebeurt niet ook strafbaar. heel vaak dat mensen daar zorgen Weet je, dat, mag dat, dat, niet. dat, dat, dat, dat Maar ze nu zijn er dus al stuurd, twee mannen die het vooral opnemen. Dat vind ik wel interessant. Het is een interessant moment, want ja. de man die haar heeft vrijgekocht. Dat is een. een, een ook we zeggen, een man. Een preaching plumber wordt hij genoemd. <lacht> hè. De prekende loodgieter. Die in New York. Een hele normale man. Die, die denkt: van dit is een heel rare zaak. En die koopt haar vrij. Dus je ziet nou dat, dat mannen. mannen Het voor haar opnemen. Terwijl ik denk: ja, dat is eigenlijk onze taak niet. Zo voel ik me echt een, <lacht> een beetje. <lacht> dat dus is mijn. Nee, nou, ja, ja, Nienke Lam. Maar ik vind het best. Ja. Denkbaar, en dat zag je vandaag op Twitter ook voorbij komen. Dat de Nijlse fame is. is een in en inconstructief. Nee, dat de ze zijn super moralistisch Nee, de Nederlandse feministe pick battles en die heeft gewoon geen zin hierin, omdat ze dat gewoon niet heel interessant vinden. Nee, die, pik, die En omdat op... ze het gewoon niet. ik ben het gewoon niet eens met mees en ik weet niet maar wat er aan de hand is. Er helemaal los van. Nee, maar waarom zou ik het dan? Waarom zou ik het nu voor haar op moeten nemen? Waar, hm. Ze kan ze eigen haar eigen boontjes ook wel doppen. Ik geloof dat... wat, wat Nienke eerder ook al zei. Waarom is het in één keer een seksen ja kwestie geworden? Waarom moeten de vrouwen het voor de vrouwen opnemen? Dat begrijpt uh, zoveel mensen, niet roos ook in de column op de post online. Ja, die, nou, die, ja maar het, het gaat meer omdat je er niks mee te maken wil hebben. Omdat je het gek vindt en stom vindt. Nee. Terwijl je niet, niet de, de, de decency hebt en de, de, de, het. Uh, bij elk ander. Zelfs Baddehari had mensen die hem indoorsten. Uh, Leon de Winter. Dus ik denk, er de moet ja, de ja. toch wel... Ja, dat noem je er ook eentje, nee, maar maak het, je, het gaat me even om het hele... Dat, dit is gewoon als een heks. Ja, Zij zou in de middeleeuwen zelfs op de brand nee, staan. Nee, maar hadden de, de mannen dan ook bijvoorbeeld bij Oscar Pretorius... ook moeten zeggen van... Ja, Zeker? mijn vrouw is ook vervelend. Dus uh, ik heb ook wel eens de neiging om een, uh, een gun erbij te pakken. Hadden dan de mannen op moeten staan? Die Zuid-Afrikaanse uh, vriendin. Ja, dat, dat was dat. Oscar ja. Pretorius was het wel zo dat het wederhoorde wel was. En de Vanity Fair heeft een fantastisch verhaal over hem geschreven... Mm -hmm. waarom hij het mogelijkerwijs had kunnen doen. En daar ben ik altijd wel in ge... gaat... ik ben dan De, gaat... de demon in iemands hoofd vind ik ook interessant. Ja, maar dan gaat het dus over de wederhoorde die niet is... is... Nou, die is die, maar die, daar, en dat heeft, daar, had dus een vrouw nou, moeten doen. Nou, maar daar heeft ook niemand interesse in. Dat is wat mij eigenlijk het meeste stoort. Er is geen enkele interesse in hoe het nou echt gegaan is. Bij DSK, DSK ja, ja. wat dan een andere seksaffair... Hè? met uh, Dominique Strauss-Kouw... ook in New York. Mm. Ook, hè? Dat was, ja. Daar was wel krachtig wederhoor. En dan, dan had je ook wel echt... het moment zat daar ook in. Ja, maar ik denk, juist... ik vind, nou, het valt mij op. Hè? Misschien ben ik, uh, ja, maar door zie de aandacht... ik het de te nuchten. Ja, maar de aandacht naar... bij de rechtszaak heeft het ook wel wat duidelijk gemaakt... dat mensen juist wel benieuwd zijn naar haar kant van het verhaal. Maar ja, dat wordt natuurlijk weer opgeschort nu. Dus nu hoorden we het weer niet. Nou, ze had gisteren een bak stront mee in een rugzakje. Die kon hm. ze daar zo uitkieperen. Ik maar zat er te niet wachten. Waarom... Ik, wat ik me afvraag is waarom zij niet gewoon... Een verhaal doet. Want erger dan dit kan niet worden qua beschadiging, qua imago. Sla eens terug. Ja, dan moet ze dat zelf doen. Dan 9 de, januari. de te komen 9. 9. 9 januari. 9 januari gaat de zaak verder, dan horen we meer. En voor die tijd uh, komt nog naar buiten of ze meegaat in de schikking of ze in therapie gaat. Dat is geloof ik, volgende maand, als ik het goed heb. Counseling, ja. Counseling, goed. We gaan het horen. Het vervolg van Helene Mees. BNN Today. Zet een punt, punt. achter de week de Alle platen dus van onze regisseur Patrick Cox. De volgende, acht dat is, dat is schitterend, vind ik ook. De Dave Matthew Band spelen de grootste stadions in de VS vol. Grammys, alle andere muziekprijzen gewonnen en wereldwijd meer dan 33 miljoen albums verkocht. En in Nederland, heel vreemd eigenlijk, maar één bescheiden hitje gehad, The Space Between. Als je ze ooit live kunt zien, uh, ik weet dat Koen Zwijnenberg ook groot fan is, die zeggen allemaal doen, doen, doen. 48 albums uitgebracht, waarvan de meeste live albums zijn. De Dave Matthews Band. you make it all all right love crush me with the things you do and I'll do for you anything to all oh, sitting smoking feeling high And in this moment Oh, it feels so right Lovely lady I'll match your feet Oh, God, I want you so badly And I wonder this could tomorrow Let's go drive till morning comes. Watch the sunrise and fill our souls up. We'll drink some wine till we get drunk. No! no, no. Miss you Lying under This Spell you cast on Even Matthews band Crush. Zometeen veel meer BNN Today. Eerst het internationaal met Freddy Fontaine. Nobelprijswinnares president Ellen Johnson Sirleaf... bestuurt haar Liberia met straffe hand. Is to Zij wil Nederlandse bedrijven overhalen om in het grondstofrijke Liberia te investeren. Maar de Iron Lady van Liberia maakt zich schuldig aan vriendjespolitiek... en laat de verspreide corruptie ongemoeid. Er is geen ontwikkeling, veel corruptie. Moeten Nederlandse bedrijven wel met Liberia in zee gaan? Zondagavond om 7 uur bij bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.